Van LP en single tussen 1955 en 1985. Ik heb een staatsgreep gepleegd. Leuk is dat, hè? <laughs> Zo, recht hartelijk goedemiddag, dames en heren. Het is weer woensdagmiddag. Het is 13 oktober. En het is ook nog eens een keer twee uur. Ja. Betekent weer de vinyljaren. En hij is weer terug, dames en heren. Alleen ik heb een staatsgreep gepleegd. <laughs> Arme Mauricius, zie je al onze plekje kwijt. U oh. oh, zult hem even goed horen hoor, dames en heren. En hij is er even goed. En hij is even goed. Ik ben ook wat blij dat hij weer terug is. Want is tenminste mijn uh, wandelende pop-encyclope die weer terug... Die heb ik wel gemist hoor, de afgelopen drie weken. Echt dan? Goed, degene die uh, onze hives uh, volgen en er ook lid van zijn, die krijgen natuurlijk het berichtje. Die weten dan weer wat er gaat gebeuren vandaag. Billy Preston met uh, de prachtige plaat... Uh, oh, ik heb het even zo nog. Billy Preston met de prachtige plaat uh, Love of Late at Night. En verder hebben we uh, rock'n'roll classics met Louis Prima. Dat is Prima. Ja, ik, ik zei al... Uh, ik zei al <laughs> Is Louis prima? Ja, Louis is prima. En dat, uh, dat houdt in dat je vandaag eindelijk weer eens de originele Bonne gaat horen. In plaats van uh, tegenwoordig die van Hazes als standaard wordt gezien. Nee, de echte Louis prima. De echte Bonne is nog steeds van Louis prima. En die is ook, vind ik persoonlijk tien keer mooier. Maar goed, dat is mijn... Ik ben benieuwd. Ja. ja. Ken je hem niet dan? Nee. Oh. Je kent een hoop hoor, maar niet alles. Dan zul je verrast worden. Dan hoor je eindelijk eens hoe de echte versie swingt. Ik geloof. En verder hebben we Procol Harum. Procol Harum heeft een prachtige plaat gemaakt in de 70e jaren. Eigenlijk een beetje een soort comeback plaat. En die heet Grand Hotel. De conditie van de plaat is niet helemaal op een top meer. Maar ja, dat is nog helemaal zo. Ik was vroeger nooit zo zuinig op mijn plaat. Dus. Nou, dat hebben we al vaker gehoord uh, in de uitzendingen. Dus uh. <laughs> ja. Nou Maris, welkom. Luisteraars, ja, welkom. We gaan uh, lekker vrolijk beginnen met, uh, met Billy Preston. Met de part Late at Night. En het eerste nummer dat wij daarvan gaan draaien, dames en heren, dat heet Give It Up Hot. van de LP Late uh, at Night. Ja, zo heet ja, hij. Late at Night uh, uitgebracht in 1979 op het wereldberoemde uh, Motown uh, label, uh, dames en heren. Wereldberoemde Motown label, waar uh, nou ja al heel veel grote artiesten... Maar deze LP is er ook op gemaakt. Deze LP uh, uh, hebben heel veel muzikanten aan, aan uh, meegedaan. Uh, Billy Preston zelf speelt uh, piano, orgel, synthesizer, Mellotron. Uh, Melodica moet ik zeggen. Melodica, harpsichord en rhythm guitar. On het vorige nummer Late at Night. Uh, nee dat was niet het vorige nummer. Dat komt nog. Late at Night speelde hij zelf. rhythm -gitaar. De gitaar werd bespeeld door David T. Walker. En Paul M. Jackson. En de bas werd gedaan door Chuck. Uh, Chuck Rainey. Ja, en Kenny Burke. Dat zal wel geen familie van Solomon, zijn denk. Ik. Uh, Robert Lee Hill van de drums. Dat waren James Gertsen. Ollie E. Brown. Percussie was Bobby Hall. Ja, ja, die. Uh, saxofoon, onder andere werd bespeeld door Bobby Keys. Ook beroemd van andere bandjes natuurlijk. Uh, er was zelfs nog een harrap Dat was Dorothy Ashley. Background vocals, nou dat is een hele groep. Ga ik niet allemaal noemen. Een hele grote groep. Billy Preston natuurlijk. Gloria Jones, Richard Jones. Phyllis St. James. Bobby Kings. Bruce Fisher, uh, Nou ja, noem ze allemaal maar op. Heel veel, uh, heel veel mensen. Uh, Billy Preston werd natuurlijk beroemd. Uh, dat kunnen we nog wel even vertellen. Billy Preston werd natuurlijk beroemd. Door zijn uh, samenwerking met The Beatles. En The Stones. En Eric Clapton. J.J. Kale. Uh, Red Hot Chili Peppers. Al die bands heeft hij uh, mee samengewerkt. Arita huh? Franklin. Oh sorry. Arita uh, Franklin. Ja ook. <coughs> ook nog. En, uh, Sly Stone. Billy Preston werd eigenlijk uh, bij de Beatles gehaald door George Harrison. De Beatles die waren bezig met de opname van de film Let It Be. En die opnamen die waren allemaal niet zo denderend. Dat, uh, dat ging allemaal niet zo goed. Er was ook veel conflict en er was een rotsfeer en weet ik het allemaal niet. En toen is op een gegeven moment George Harrison is, uh, aangekomen met Billy Preston. En dat was bij de Beatles wel vaker. En als ze er iemand bijhaalden, uh, een gastartiest, dan uh, deed iedereen ineens weer vreselijk zijn best. En dat was, dat was hier ook zo. En uh, nou, we herkennen hem natuurlijk... Uh, als je het nummer Get Back beluistert van de Beatles... dan die piano-solo, dat is Billy Preston. En eigenlijk alle pianopartijen die uh, <coughs> op die LP van de Beatles werd, werden gespeeld... dat was allemaal dus Billy Preston. Ja. Uh, Ray Charles heeft hij volgens mij ook nog meegewerkt. Of, of dat was een van zijn grote idolen. En uh, zijn eerste grote hit was That's The Way God Planned It. Uh, opgenomen, uh, geproduceerd door George Harrison van de Beatles. En daarna heeft hij nog een wereldhit gehad met, uh, met uh, it, it Goes Round in Circles of zo heet dat nummer. En op deze LP staan ook twee grote hits. En die gaat u later natuurlijk nog horen. Uh, maar dat zal ik u straks even vertellen. We gaan eerst verder met uh, de volgende artiest. En dat is Louis Prima. Louis Prima was een, uh, een van de gasten uit de jaren 50. Uh, begin jaren 60. Nou meer jaren 50 eigenlijk. Uh, met een, uh, met een, een, een Italiaan. Met een lekkere swingstijl. En natuurlijk wereldberoemd geworden door zijn uh, twee gigantische hits. Omri en uh, Bonacera Señorita Buonasera. Maar die doen wij later. Want we gaan niet alles verraden in één keer. Zo zijn we ook weer. Um, dus wij beginnen met het prachtige liedje. Wat ook swingt als een trein. Louis Prima en pennies, pennies from Heaven. And every time it rains, it rains. Pennis from heaven. Show me to me! Don't you know each cloud contains pennies from heaven?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 For you and me, I come over here, boy Sam. And every time it rains, it rains, and don't you know it's cloudbusting. Every time it rains, it rains, and don't you know it's cloudbusting. You'll find your fortune falling all over town, all over town, all over town. Be sure that your umbrella. We live up. I have a white. hungry. Oh, what Hey, I knew get you. I knew I'd get you. Let's go! Let's go! Uh, helemaal niks mis, maar Louis Prima en uh, het geweldige Penis... Eh, uh, Pennies. <laughs> Zou ik het wel eens op gaan zeggen? Pennies from Heaven. En uh, er was vroeger tijd altijd een muzikant... In, in, in het Haarlemse Jessica, die noemde het nummer altijd Penis from Heaven. Maar goed, oké, okay, dat, uh, dat kan ook. Penis from Heaven is Louis Prima. En uh, nou ja, ik zei het al, de man is natuurlijk wereldberoemd geworden door, door zijn uh, Bonne Sera. En die gaan we later horen. Procol Harum. Nou, Procol Harum begon natuurlijk, en dat weet iedereen, in 1967 met de gelijke nummer 1 knaller... waar een heleboel om te doen is geweest. De <coughs> Whiter Shade of Pale. En dat, uh, die hebben we toevallig... Uh, Vorige week gedaan zeker? Of de week daarvoor? Dat weet ik niet meer. Ja, de week daarvoor hadden we die als kraker van de week. Waar de sheriff veel. Uh, daarna kwam Homburg. Conquistador Was ook een van de hits. En... Uh... Uh, de, de, het stuk uh, Peel werd natuurlijk in de tijd nogal bekritiseerd. Vanwege het feit dat de Nederlandse mu muziekkenners als jongens als Willem Duis en uh, Pim Jacob zeiden van, oh, dat kan helemaal niet, want dit is ge gejat van Johan Sebastian Bach. Het is precies hetzelfde als de R. Nou, niets is minder waar. Het is alleen de eerste toon, maar die klopt. En het akkoorden verlopen. Maar ja, want dat, wat dat betreft kun je misschien nog wel vijftig nummers op een rijtje zetten... die met hetzelfde akkoorden verlopen beginnen. Dus dat maakt niet uit. En in ieder geval, uh, het was een giga-hit En het was vooral zo mooi natuurlijk, omdat... voor organisten in bandjes brak toen de zon door. Want toen konden we in echt, ineens echt rochgoed gaan spelen. Ja, prachtig mooi. Uh, en het, uh, de, de sound van het Hamiltonorgel natuurlijk. Want dat was ook die tijd uh, wel echt uniek. Goed, nou, dat was het. Uh, ik heb meegenomen uit uh, de 70e jaren. Ik moet even nog precies nakijken welk. Uh, maar dat doet mijn uh, popprofessor natuurlijk. Ik uh, moet nog even precies achterzien te komen welk jaar het ook weer was in deze, uh, dat deze plaat uitkwam. Maar dat is in ieder geval begin 70e jaren. Een tijdje niks gehoord toen van Procolherm. En ineens waren ze daar weer met een fantastische LP. Uh, Procol Herm stond natuurlijk bekend als een beetje pompeuze band. Uh, veel, veel instrumenten, veel vocalen en liefst ook natuurlijk veel orkesten. Dat gebeurt hier ook, want er zit een compleet uh, orkest achter. Um, 1973. Uh, ja, dat zie je. Dankjewel, Maurice. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Gary Brooker, die schrijft alle muziek voor Procol Harm, en uh, speelt dus uh, uh, speelt de piano. Ja. Alan Cartwright doet de elektrische en de akoestische bas BJ Wilson speelt de drums Percussion en uh, 22 mandolins Staat er dan leuk achter Dus die zal wel mandolin gespeeld hebben op bepaalde stukken En dat zal ook wel 22 keer overgedaan zijn natuurlijk Mick Grabham speelt uh, electric guitars, oftewel de, de elektrische gitaar. Chris Coppin doet in dit geval de, het orgel. En Keith Reed heeft alle teksten weer geschreven. En Keith Reed was natuurlijk eigenlijk zo'n beetje... ja uh, Brooker en Reed waren eigenlijk de hofleveranciers... voor het meeste werk van Ze uh, van Zijn ook de enige echte constante leden geweest daar, hè? Ja. Keith Reed heeft dus inderdaad altijd de, de, de teksten voor dat uh, beentje geschreven. Uh, de organist op Water de Pil was overigens Matthew Fischer. En die is later weer teruggekeerd bij uh, de band. Uh, dan krijgen we Christiane Legrand, Die uh, is de uh, toegevoegde stem uit de Swinglesingers. Die, die doet ze dus ook mee. Uh, die kwam helemaal uit Parijs om uh, uh, het nummer Fires te zingen. Dat hoort u later nog, natuurlijk. Ja, ja. Uh, dan hebben we nog de Pahin Recorder Ensemble... Dat is een blokfluitgeval. Uh, <coughs> uh, en dan hebben we ook nog uh, het orkest en de koor, het, het koor. En nou ja, er zijn er gewoon heel veel mensen die aan deze uh, plaat mee hebben gewerkt. Grand Hotel is de hit die er vanaf kwam. Zo heette LP trouwens ook. En uh, de hoes. Ja, de hoes is ook natuurlijk weer een feest apart. Want het ziet er dus inderdaad echt uit. Er zit een binnenhoes bij. Dat is gewoon een soort menukaart. En er staat een prachtige foto in die hoes. Met Procolherm in een prachtige jaquettes. En hoge hoeden op en zo. Nou ja, heel gedistingueerd. Mag je wel zeggen. Uh, we gaan voor deze LP uh, draaien. Het uh, <laughs> is goed voor je lijn. Heel nu weer lopen. Dat niet nee. <laughs> hij Dat is goed voor me. Nee. Hij komt helemaal in condit conditie. Hij moet nu heen en weer lopen. Normaal kon hij lekker achter de tafel blijven. Maar dan heb ik hem... Ja, ik heb zei het al. Ik heb gepleegd. Toujours l'amour. Van de LP Grand Hotel. Hier is Procol Herm. deze is het afgelopen. Ja, dat is allemaal gebeuren. En dan vergeet je je koptelefoon op te zetten. En dan is het ineens zomaar gebeurd. Ja, oké. Okay. Prokelherm dus. Met uh, het nummer Toujours Lamour. Zo heette het. En dat kwam dus van de uit 1973 daterende langspeelplaat. Want u weet we draaien alleen maar langspeelplaten. Uh, <coughs> uh, ja, wat zei ik nou? Oh ja. Uh, de 1973 uh, uitgekomen langspeelplaat... Uh, Grand Hotel. Binnenkort, eh, dames en heren, gaan we weer, ook weer starten met het, het koude lopen Want ik heb weer een hele nieuwe voorraad gekregen van mijn vriend Raymond Bos. Ik kwam vorige week een CD brengen en er stonden er weer een aantal op. Dus daar gaan we binnenkort, niet meteen al, maar binnenkort weer mee starten. En dan vervangen we dat door de, de <coughs> oude op met die kraker van de week. En dan gaan we daar de, de raar lopen doen. Maar eh, zoals ik in de hubs ook al zei, we zijn nog in eh, ernstige onderhandelingen. We, weet jij trouwens hoe het daarmee staat, Marie? We zijn nog in ernstige onderhandelingen met de jury. Ja, ik weet hoe het ermee staat. Ja? Ik heb er nog een blauw oog van. Oh, je hebt ik, er een blauw oog van? Ja. Oh. Dat, dat, je dacht dat het op vakantie was gebeurd, maar het blauwe oog is echt van een jurylid. Als van een jurylid? Ja. Ah. Ze wouden nu al. Ik zeg, wacht nou nog even. Ja, wacht even. We hebben nog een paar krakers te gaan. Ja. We hebben wel voldoende raar lopen, maar wacht nou nog even. Ja, rustig. Ja. Ja, nee, ze wilden het graag. Ja, ze wilden het graag. Nou, oké. Okay. Misschien over twee weken. Dan nou, wie weet. Wie weet. Je kan het nog even. Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles. De confrontatie. Ja, de confrontatie, daar gaan we weer. Hè. Weer uh, tegenover elkaar de LP A Hard Day's Night van de Beatles. En uh, Out of Our Heads van, van de Stones. En die Stones-plaat, ja, dat heb ik u vorige week al verteld. Uh, is niet al te best van conditie. Het Is een hele oude. De hoes is ook verschrikkelijk aangevreten en zo. Maar maakt het allemaal uit. Het gaat om het document. En het document is zeer groot. Maar we beginnen natuurlijk met A Hard Day's Night. Uh, songs from the film. Um, hard Days Night en uh, vorige week ook verteld, ik het nog een keertje voor de mensen die er toen niet waren dat uh, in Nederland uh, stond deze film aangekondigd. Ik, ik zag hem toen in de Rembrandt bioscoop in Haarlem, die al lang niet meer bestaat, maar goed. Uh, en dat werd toen de hard, uh, hard Days Night werd toen vertaald als Yeah je, yeah, yeah, hier zijn we. Nou, leuk, hè? <laughs> De vertaling, de vertaling van een Hard Day's Night. Goed, we gaan het nummer draaien uit de film. Wat ook voorkomt in de film dus. En dat heet I Should Have Known Better The Beatles. Ja. Ja, dat komt. <laughs> I love you guys van de LP Hard Night, de zwart-wit film die uitkwam in het jaar 1964, met als uh, producer uh, Walter Shensen en director Richard Lester, ja, koop houden, mijn telefoon. telefoon uit, ja, zullen die telefoon uit, even wachten hoor, even wachten, Heb huh? ik daar tijd voor? Uh, nee, no, geen tijd voor. Nou, laat me draaien, hoort u, leuk hè, exception. <laughs> Je moet die telefoon uitzetten, goed, nou, bel hem straks wel terug. Stom, ga ik had hem stil moeten zetten. Ja. Nou, uh, Hard Day's Night van de Beatles zei het al, 1964. De titel uh, van de film was eigenlijk een uitspraak van Ringo Starr. Toen hoest iets anders. Maar ik heb later gelezen dat het, uh, de titel eigenlijk kom afkomstig is uit de mond van Ringo Starr. die Aan wie gevraagd werd van hoe was je avond gisteravond. Toen dus, had Ringo gezegd, het been binnen Hard Day's Night. En uh, zo doen dus uh, de titel van deze film. Goed, nou. Hebben de we de jungle weer? Stones. Ja, de, Beatles. de Rolling Stones. De, de, Rolling Stones. Stones. de, Beatles. de, de confrontatie. confrontatie. Ja, de confrontatie. En we zijn nu toe aan de Rolling Stones natuurlijk. Want de hoeks en kabeljauw, twisten dames en heren, die nemen weer toe. En uh, de tegenstellingen tussen de Beatles en de Stones fans die, uh, zijn weer heftig aanwezig. Uh, veel fans waren van de, st van de Stones, van de Stones natuurlijk ruiger waren. De Beatles waren netjes in keurige pakjes en zo. Uh, en maar de Stones waren ruiger en uh, die vond iedereen vies. Houd toch je kop! Potverdorie. Nou, laat me bellen, ik kan mij het schelen. Uh, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, de Rolling Stones. Out of Our Heads is de LP. En uh, dat is een prachtige plaat. Hup. Nou, lukt allemaal niet. Leuk hè? Leuk, Leuk, hè? Leuk, hè? Leuk achtergronddeken. Dat ja, vind ik ook. Well. <laughs> Out of Our Heads. Er waren twee versies van die plaat. Dat heb ik u uh, vorige week ook verteld, maar dat doe ik nog even. Er waren twee versies van die plaat. En uh, de tweede versie, uh, daar stonden andere nummers op als op de eerste. En het jammer was dat een aantal mooie liedjes... die Goede nummers die op die eerste versie wel stonden... ...op de tweede weg werden gelaten... ...en vervangen door, vond ik eigenlijk... ...wat, uh, wat mindere nummers. Een nummer als Mercy Mercy bijvoorbeeld... ...stond er niet meer op. Dat werd vervangen door uh, She Said Yeah. Maar ook andere prachtige nummers stonden er niet meer op... ...en die werden ook vervangen door iets andere nummers. Uh, <coughs> Deze LP is de, is de pure versie... Hij is slecht van kwaliteit, kan ik niet anders zeggen, maar dat komt ook. Hij is uh, uit 1964, hij is heel oud. En ja, ik was vroeger niet zo erg zuinig op die platen. Dus er uh, kan hier inderdaad wel eens een tikje en misschien zelfs wel een overslagje uh, gaan plaatsvinden. Vorige week draaiden we van deze plaat The Last Time. En nu pakken wij uh, van deze prachtige plaat het uh, wonderschone nummer Hitchhike. Rolling Stones van de LP Out of Our Hands. stans natuurlijk van het een mooie album I can, uh, I, can greatest featuring. I can Get No Satisfaction want Ruud is weer druk aan de telefoon de confrontatie dus uh, ja Hitchhiker een nummer van 2 minuten 22 en je hoorde het al het is inderdaad een oude LP ja, ja, daar kan Ruud ook niks aan doen want die maakt weer alles stuk ja. toch Ruud? Ja. ben je er weer? dan ja, mag je het weer overnemen wat oh, gezelligheid ja. <laughs> leuk helemaal. Goed. Ik hebt op mijn koptelefoon draadje staan. Oh, sta ik op jouw koptelefoon draadje? Ah, wat erg nou. Ik sta op zijn koptelefoon draadje. Met beide voeten. Ja, met beide voeten nog wel. Ja, ja Zo, ik treed alles met voeten. Zo gaat dat. Stones, uh, Hitchhike, out of, out of our Heads. En het is een hele oude plaat, maar uh, toch lekker om te horen. En ja, het is natuurlijk allemaal nog mono ook. Dat, uh, dat maakt het helemaal leuk. Helemaal gezellig. Nou, gaan we doen. Uh, Billy Preston. Ja, Billy Preston. Oh. Van die, die heerlijke plaat uh, Late at Night. Waarin hij ook een paar uh, duetjes doet, maar die komen straks. <tiek> we gaan uh, gewoon uh, nu lekker nummer twee doen. En dat is de titelsong. Uh, titelsong van deze, van deze plaat. Waarop hij, uh, zoals ik straks al zei, uh, zelf dus inderdaad rhythm guitar speelt. Ook naast zijn piano en orgel en harpsichord en. Melodica en allemaal dat soort dingen. Uh, hier is Billy Preston van de plaat Late at Night, het titelsong Late at Night. Let's get it on. Late at night, when I'm not uptight, girl, don't love has so much power, it gives a blind man sight, cause I've been waiting all day long, just to get next to you, come sweet baby, don't be lazy, drive me crazy, girl, let's get it on. Daar kan je je echt DJ bij voelen. Zo'n nummer stond je vroeger in een discotheek. Nou ja, Toen werkte het niet meer in een discotheek. Maar dan kan je echt in een discotheek lekker op swingen op dit soort uh, fantastische nummers. Van Billy Preston. Die natuurlijk ook, uh, ja, ik zei het al, uh, beroemd werd door zijn samenwerking met de Beatles in 1969. Maar ook later door zijn performance in die film die toen gemaakt is. Uh, de concert voor Bangladesh, waar hij ook... Uh, orgel speelde... ...en dus prominent aanwezig was. Daar deed hij ook trouwens zijn hit... ...That's the way God planned it in. Een prachtige gospelachtige song... Uh, ...die uh, geproduceerd werd... ...in de tijd door uh, George Harrison... ...van The Beatles. Nou, uh, we gaan naar Louis. Ja, ik zei... Uh, ik, zeg, uh, ...ik belde hem op... Ik zeg, uh, ...we doen de medley, just a gigolo... And I ain't nobody. Nou, dat vond Louis prima. Dus... Wat een, flauwe, wat een flauwe grap, hè? vind je niet? <laughs> <laughs> Goed, maar dan weet u wat we gaan doen in ieder geval. Um, just a Gigolo and I ain't got nobody. Louis Prima. Later werd hij natuurlijk bekend in de uitvoering van uh, David Lee Roth. Die heeft hem ook nog uh, gedaan en nog heel veel andere mensen. Maar dit is de pure versie. Just a Gigolo. Louis Prima. And just to jiggle low, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling its romance. Oh, what the seal! There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say, just the gigalos, life goes on without me. And just a gigalo everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day. Youth will pass away Ooh. What will they say about me When the end comes I know there's just it, a triple loose. Life goes on without me Cause I ain't got nobody Oh, and there's no matter Just for me There's no matter Just for me I'm so sad and lonely Sad and lonely, sad and lonely Want oh, some sweet mama Come take a chance with me Cause I ain't so bad And I'll sing We love song. I love the time She will only be All be. me Bop de bat Live up. I ain't got nobody. Oh, and there's no modern cure for me. There's no modern cure for me. No modern cure for me. No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 'Cause I ain't so no bad, and I sing up. It's It's no high. There ain't, no one. There ain't no, one. no one. There's no one. No one. No one. No one. No one. No one. No, no, no, no. no, no, no. dale one. dale one. No one. No one. No oh No uh. one. Over there. Over there. Lekker hè? Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. wat zwingt dat? <coughs> Heerlijk. Louis Prima werd op 13 mei 1911 in New Orleans geboren. En als kind had hij zeven jaar lang vioolles. Nou, kun je je dat voorstellen? <laughs> vioolles had hij. En uh, nou, later uh, ging hij uh, trompet spelen. En op 17-jarige leeftijd kreeg hij uh, Prima zijn eerste baantje als zanger en trompetist in een theater in New Orleans. En van, 1900, uh, of, uh, van 1930 tot 1933 reisde hij heen en weer tussen New York en New Orleans als lid van het orkest van Red Nichols. In 1933 uh, vormde Prima zijn eigen Dixieland band. dat is ook wel te horen natuurlijk, de invloeden daarvan... Um, die in de Yorkse Famous Door Club veel uh, aandacht trok. En daarna trad hij ook veel op in uh, films. En sinds 1940 leidt hij in zijn eigen grote orkest. Waarmee hij uh, sindsdien in de weer was voor radio, televisie, film en live optredens. Om van de plaatopname uh, maar te zwijgen. De uh, vijftige jaren verschijnt uh, Keely Smith op het toneel, uh, niet alleen als zangeres bij de band van Prima, later ook als zijn echtgenote. Keely Smith werd op 9 maart 1928 in Norfolk, Virginia, de stad die ook Gene uh, Vincent voorbracht geboren, en trad in 1950 voor het eerst professioneel op. Sinds 1953 werkten ze met Prima, met wie zij ook trouwde. Nou, dat wisten we al. In het begin van de zestiger jaren uh, gingen ze later ieder hun eigen weg. Zijn beste tijd maakten Prima en Kiri Smith een gezellige partymuziek die een uh, mengsel was van Dixieland en allerlei Latijnse genres. Zeer succesvol waren zij uh, zijn vertolkingen van Evergreens als Bonacera en uh, Pennies from Heaven. En ook zijn eigen nummers als uh, Angelina en Hey Boy, Hey Girl mochten herwezen. Nou, heel wat, uh, even wat leuke informatie. Uh, staat allemaal te overigens trouwens heerlijk op die LP-hoes. En die komt uit een hele oude serie, Rock and Roll Classics. En dit is nummer 5 uit die serie. Uh, we hebben daar als eerder een plaat van gedraaid. Wie uh, was het ook weer? Nee, niet meer. Nou ja, goed. We hebben nu al eens eerder een plaat uitgedacht uit die serie. Oh, Eddie Cochran was dat, ja. Eddie Cochran hebben we daaruit gehad. Ik weet het weer. Oké, okay, nou. Uh, tijd weer voor Harum namens en heren. Want uh, Marius moet weer even een sprintje trekken vanaf <laughs> zijn computer naar de microfoon. Hij wordt helemaal slank. Hij, na deze uitzending is hij twee kilo afvallen. Let erop. Minimaal. Minimaal. Minimaal. Goed. Eh uh, Procol van de LP Grand Hotel en daarvan het nummer Rum Tail. I've taken to drinking and given up food. I'm buying an island somewhere in the summer. gezellig walsje, dames en heren. Jawel. Rumtale van uh, Procol was dat. weer uh, je er nog? Ja hoor. Oh, je bent er nog. Oké. Okay. Ja, <laughs> ja, jij ook? Ja, ik ben er ook nog. Okay. Ja, ik vergat de plaat dicht te zetten, dan gaan we de volgende. Maar dat is niet de bedoeling. We gaan naar uh, Billy Preston en uh, dat zal waarschijnlijk ongeveer gaan worden tot, uh, tot het nieuws aan toe. Uh, dames en heren, want we zijn er alweer bijna. Wat betreft het eerste uur, het gaat er toch snel? dat is uh, what, what, hey, what? Ik weet niet meer welke je wou. Oh, nummer drie. Oh. <laughs> All I Wanted Was You. Nee, nah. dat, dat wou ik ervoor. <laughs> oh. Oh. Oh. oh, Oh, je wilde dat... Oh, wacht even. Ja, natuurlijk. All, <laughs> I... <laughs> All I Wanted Was You. Van Billy Preston. Van de LP Late at Night. En die zal waarschijnlijk wel doorlopen. Tot aan het nieuws van... Uh, van uh, van, uh, van uh, drie uur. Ja, van drie uur ongeveer. Nou, voor mij betreft mag je erin. Voor mij is het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 Martijn van Beek met het NOS-journaal. Terreurverdachte Weesam Alde komt op vrije voeten. Hij was in Amerika veroordeeld tot 25 jaar zelf... voor het beramen van moordaanslagen op Amerikaanse militairen. In 2007 werd hij uitgeleverd aan de Verenigde Staten... en in april dit jaar kwam hij terug naar Nederland. De rechtbank in Rotterdam heeft die Amerikaanse straf omgezet in acht jaar. Met aftrek van voorarrest betekent dat dat Weesam Alde nu vrijkomt. Het Openbaar Ministerie had ervoor gepleit om de Amerikaanse straf om te zetten in 16 jaar, maar daar ging de rechter niet in mee. De verdachte van de zogenoemde klimmoord heeft voor de rechter bekend dat hij zijn vriend heeft vermoord. De twee waren vorig jaar lente op een bergklimvakantie in Frankrijk. Het lichaam van een van de twee werd een paar weken later gevonden in een greppel langs de weg. Zijn klimvriend heeft bekend dat hij de man om het leven heeft gebracht omdat hij uit was op zijn pinpas. Eerder had de verdachte al gezegd dat hij last had van waanideeën waarin hij iemand wilde vermoorden. CDA-jongeren hebben vanmiddag scheidend premier Balkenende bij het torentje uitgezwaaid. Als afscheidscadeau boden ze hem ruim 50.000 berichten aan van mensen die hem wilden bedanken. De bedankjes zijn verzameld via een website. Balkenende reed vanochtend in een sportauto naar Den Haag. Die rit was een verrassing van zijn ambtenaren. Balkenende is premier sinds mei 2002. Hij leidde vier kabinetten. Balkenende zei dat hij met veel voldoening op de acht jaar terugkijkt... Als hoogtepunten noemde hij de hervorming in het sociaal-economisch beleid en de reactie op de economische crisis. Verder vindt hij dat Nederland de afgelopen jaren internationaal flink heeft gepresteerd. Als dieptepunten beschouwt hij het om het leven komen van Nederlandse militairen in Afghanistan en Irak. Het weer in het westen.